De temperatuur daalt tot enkele graden onder het vliegspunt. Er kan mist ontstaan. Morgen vooral aan de kust een bui. Het wordt 2 graden in het oosten en 5 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal. Beachnet, het computer- en internetcentrum van Zandvoort. Beachnet in de Straat bestaat nu al meer dan 5 jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid. Beachnet.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 Toch heerlijk? Keen and Band and Break. En welkom bij het tweede uur van Entertainment View op je zaterdagmiddag-avond hier bij CFM Zandvoort. Die nu alweer 21 jaar bestaat. Hè? Dus de jingles van 20 jaar CFM mogen de kast uit. En nu uh, gaan we gewoon weer door waar we gebleven waren vorig jaar. Yes! Dus uh, vandaag uh, in het tweede deel van Entertainment View hebben we Rodes in de uitzending. Zij heeft een single gemaakt. Genaamd Happy New Year. Ze ja. is er bij 3FM mee geweest en we gaan daar zo meteen alles over horen. We hebben Popster Henry met Showbiz nieuws. En we gaan even contact leggen met de ijsbaan, want daar uh, staat uh, niemand minder dan Leo Miezebeek, een van de mede-organisatoren van de ijsbaan. Ik ben wel eens benieuwd, hoe succes is het nou geworden, die mooie ijsbaan hier in Zandvoort. En ik ben ook eigenlijk wel benieuwd wat zij uh, vannacht uh, met de ijsbaan hebben gedaan, of de bewaking is geweest, of oh, dat ja, ze zelf zijn ja. gaan staan. Ik heb mensen daar gezien van de organisatie, dus die hebben ja, geen Ik oud, neem aan van wel, weet je, want ja. je kan het risico niet nemen dat er straks allemaal gasten opgaan en dat die baan helemaal, uh, ja. helemaal kapot is, weet je. We gaan hem gewoon je? zo vragen. We gaan, we gaan hem bellen, twee tweede uur, dus dat, dat komt helemaal goed. Ja. We gaan uh, snel over naar uh, Rodesse. Ja. Vertel, wie ben je? Want opeens hebben we een single en <laughs> de bus. Je dus woont ja. tien jaar in Zandvoort. Ja. Ja. Vertel, hoe is dit allemaal ontstaan? Ja, dat, uh, dat uh, hebben we nu hier vaak. een heel spontane actie geweest. Uh, ik hoorde vorige week maandag dat uh, het glazen huis uh, in Den Bos stond. Eidhoven, Eindhoven, ja. sorry. En, uh, uh, en toen dacht ik dinsdag ging ik even kijken op de site. Van, nou, uh, oh, je kunt een demo insturen. En we hadden nog helemaal niks van MySpace of, of Facebook of nee. YouTube. We hadden nog helemaal niks uh, klaar. Dus dan hebben we eigenlijk in 24 uur tijd uh, wat uh, in elkaar ge gedraaid. <laughs> en uh, donderdag allemaal mensen gemaild om. Uh, om te doneren. En dat uh, nou, hebben we toch 545 euro opgebracht in twee dagen tijd. Ja, Terwijl iedereen met de kerst en alles uh, voorbereidingen bezig was. En uh, ja, hele leuke reacties gekregen. En dat was eigenlijk de eerste uh, release van, uh, van Thies en mij uh, van de muziek waar we ja. afgelopen jaar mee bezig uh, zijn. En, uh, ja. Maar um, je hebt niet, hiervoor heb je nog niet gezongen, vertelde je net. Mm -hmm. Maar ja, hoe kom je dan opeens bij, je, je, je schreef heb je verteld, ja. dus je schreef nummers. Ja. Hoe kom je erbij? Nou, jij dacht misschien, hé, hey, ik kan zingen, ik ga een plaatje maken. Ja. Maar je moet toch op het, oh, het idee zijn gekomen. Ja, klopt. Maar nou, ik begon uh, al eigenlijk heel jong, ik was 15 of 20 toen ik uh, uh, uh, mijn eerste liedje schreef. Ja. Ja, altijd een beetje voor mezelf. Met het idee van nou, het is wel leuk om ooit wat mee te doen, maar nooit wat van terecht gekomen. Wel kansen gehad uh, uh, vroeger. Uh, maar toen durfde ik niet. Mm -hmm. <laughs> en uh, ik heb een praktijk hier in Zandvoort en uh, ik wilde toen een video maken voor de praktijk. En toen uh, vond ik uh, iemand om de video te maken. En hadden ze dus ja, daar moet muziek bij. Ja. En toen dacht ik van, oh misschien kan ik een uh, van mijn eigen nummers maken. Dus toen heb ik dat opgenomen samen met uh, mijn huidige muziekpartner, is van der Linde. En dat ging zo goed. En toen hadden we zoiets van, nou, laten we verder gaan. En ik zei, nou, ik heb nog een paar tientallen liedjes liggen. Ja. <laughs> dus toen zijn we begonnen. En uh, vorig jaar met de kerst, toen uh, was ik ziek. Okay. Ik heb drie dagen in bed gelegen en toen heb ik dit liedje uh, geschreven. Leuk. Van, nou, het is misschien wel leuk om wat mee te doen. Ja. Yeah. En uh, op de valreep eigenlijk vorige week pas besloten om het echt uh, te lanceren. En wel laat, maar goed. Oké, okay. ja, t... nou. Is het leuk geweest om dat op deze manier te doen. Heb je nog ja. verdere plannen? Zijn er nog een aantal singers die je wil uitbrengen? Ja, zeker. We hebben nu uh, totaal 13 nummers. Okay. En we moesten op een gegeven moment echt een streep zetten van nou laten we gewoon nu even ophouden met opnemen. Ja. En gewoon uh, deze afmaken. Dus daar zijn we nu mee bezig. En, uh, Ja, we moeten nog zien hoe we dat gaan doen. Of we dat ja. in eigen beheer gaan doen. Maar, ja, dit is, dit is niet een van onze beste nummers, vind ik. Dus er oh, komt nog er meer Oh, er komt nog aan. meer aan. Dus, ja. Oké. Okay. Oh, okay. Ik was er al verbaasd over. We kregen hem in mijn mailbox. En ik ja. dacht: van, wow, komt dit uit Zandvoort? <laughs> ja, dat is toch hartstikke leuk. We hebben natuurlijk al een Joyce Meister gehad. We, we hebben veel meer. Arsène Mans natuurlijk uit Zandvoort. Uh, Bianca, um, Dorsman. En nu hebben we gewoon weer een talent in Zandvoort. Daar, ja, zijn, nou, daar zijn we gewoon blij mee ook als ja. radioprogramma die zich richt op entertainment. Ja. Optredens, ja. heb je die al veel? Nou, dat is ook allemaal nog in het oh, begin. Ja, natuurlijk. begin ja. Ja. Dus uh, wel op een uh, bruiloft van een vriendin van mij in Parijs, dus dat was wel een mooie, mooie start. Uh, en uh, bij een vriendin uh, voor de verjaardag, uh, waar 50 mensen waren, dus okay. dat is gewoon een leuk begin. En uh, vanmiddag was ik in het programma met uh, Jan. Uh, ja. En die had al over, ja, uh, Sanford, uh, jazz, uh, Behind the Beach, misschien volgend jaar. Of dus, dit jaar dus. Dus wie weet, okay. uh, ik ben er klaar voor. En nou, wij je... helpen je er ook graag bij natuurlijk. Ja, ja, ja tuurlijk. Ja, super. En uh, ja, verdere plannen. Wat wil je bereiken? Zou je echt een hele grote Nederlandse artiest willen worden? Ik sta voor alles open. Je staat echt voor alles open. <laughs> Zo. Ik ben er wel klaar voor. Oké. Okay. Ja. Ja, nou absoluut. leuk. Absoluut. Echt de gek. Nou, wij gaan, hem, uh, ja, wij gaan hem draaien, de single. Ja, leuk. Ja. leuk. Hij heet uh, Happy New Year. En nou, wij hebben hem even geluisterd en hij is wel erg Ik goed. Ik dacht hè? eerst dat het een cover was, maar het is dus gewoon het is een eigen nummer. Echt een eigen nummer. Ik ja. Nou, ja. denk dat de luisteraars kriebels zal krijgen. <laughs> nou, echt te gek. We gaan hem draaien en we hopen natuurlijk op meer materiaal. Ja, die gaat zeker komen. En die uh, krijgen wij wel te horen ja. in elkaar. Ja, zijn de eerste die het uh, te Oké, nou daar komt hij. Hartstikke bedankt try. I rely home. Never lie, never yeah. lie. open your heart and you will see clearly. Ja, leuk hè. Rodes en Happy New Year. Als mensen nou contact met jou willen opnemen, uh, wat zijn je contactgegevens? Um, nou, via de website, uh, info en dan voiceofrodes.com. Oké. Okay. En Rodes schrijft je met R-H-O-D-E-S. Oké. Okay. En, uh, ja, en eventueel, als ze nog uh, verder willen luisteren, kunnen ze ook via de website uh, naar het filmpje kijken op YouTube. Of ja, het is een slideshow. Ja, yeah. yeah, okay. En uh, downloaden ook, uh, het is een free download. Oké, okay. nou, leuk. Ja, leuk. Nou, hartstikke bedankt. Ja, jullie en, ook. bedankt. Uh, ja, we hopen dat we, dat we nog meer kunnen ontvangen en meer kunnen draaien. Ja, dat en dat gaat we alleen zeker maar beter ja. Oké, okay, nou Oké, hartstikke <laughs> bedankt. En uh, we gaan verder zometeen so, bellen we met. Uh... Leo Misebeek over het Winter Wonderland spektakel afgelopen maand. Het is een groot succes geweest. En uh, we gaan gewoon terugblikken met hem hoe het uh, allemaal is geweest. Yeah, of would you care to dance, Dan's Little Sister hier bij Entertainment View uh, ZFM Zandvoort ja, ja. En gaan verder met het uh, volgende interview. Ja, we gaan uh, snel over naar het dorp, want daar is Winterwonderland natuurlijk al een maand lang. Een geweldig evenement afgelopen maand. En uh, ja, de mede-organisator is daarvan uh, niemand minder dan Leo Miezebeek. Goedemiddag uh, of avond, Leo. Goedenavond, hoi. Hoi. Hoe is, het, uh, hoe is het nou afgelopen maand allemaal gegaan? Eh... Uh... Zwaar, vermoeiend, maar wel heel zeer voldaan. Ja? Hebben, gewoon een heel leuk evenement, hè? Uh, veel belangstelling. Overweldigend. En we hebben meer mensen gekregen dan we eigenlijk uh, ja, maar een beetje verwacht hadden. Dus, uh, toppie. Dus de gemeente heeft nu al gezegd volgend jaar weer? Uh, ja, die geluiden gaan wel een rond, ja. <laughs> Ik zou het gewoon doen. Dat is ge het is heel ja, goed ja. geweest voor Zandvoort. Dat dat gebeurt wel, wat ons betreft wel. Dat, uh, het is een. Uh, er zijn kinderen in Zandvoort die hebben leren schaaf op onze baan. Dus uh, dat is al heel hartstikke leuk. Ja, want het is een totaal ander concept geweest dan vorig jaar bij het wapen van Zandvoort. Hè? Da daar lag echt een plaat alleen op en niet echt ijs. En nu uh, staan er gewoon uh, grote stroomwagens. En daarachter, bij Excel uh, ja, dan een beetje in de buurt, staat dan die grote mooie ijsbaan voor de mensen die er nog niet geweest zijn. Maar dat geloof ik niet. Uh, afgelopen maanden zijn er heel veel evenementen rondom de ijsbaan geweest. Hè? welke vind je het leukste? Uh, hoe bedoel je rond die ijsbaan? Wat bedoel je precies? Nou, de Sprookjeswonderland, uh, oh, de tractoren ja, ja. staan, um, ja, noem het maar op. Ja, ja kijk, uh, uh, Sprookjeswonderland is natuurlijk ook iets wat wij organiseren. Dat is ook gewoon hartstikke leuk. Ook heel veel belangstelling voor had. Zo wat, uh, 300 uh, kaarten zijn daar verkocht. Dus ja. uh, er was ook heel veel belangstelling voor. We hebben ook nog uh, Sante Krapie gehad, geloof ik, uh, in de kerk. Nee, niet geloof ik, weet ik zeker. Ja. Uh, <laughs> en uh, ja, ja, kijk, rond het Winterwondland hebben we natuurlijk ook nog de openingstijden van de winkels... die s'avonds zijn geweest met opluistering van muziek. We hebben er heel veel moeite aan gedaan, is er aan gedaan, om er wat van te maken. Uh, inclusief de ijsbaan natuurlijk. Ja, een ijsbaan, daar hoort ook veiligheid bij. Wat hebben jullie daar aan gedaan? Ja, voor de veiligheid, uh, hebben we hebben het geregeld EHBO'ers HBO's aanwezig gehad. Uh, er zijn wat kleine ongelukjes gebeurd. Er zijn uh, hier en daar wat, uh, wat armpjes uh, gebroken of gekneusd. Oké. Okay. Jammer genoeg, het gebeurt wel. Uh, hadden we natuurlijk ook al een klein beetje ingekrokkeld. Ja. Het gebeurt op alle ijsbanen. Uh, er zijn geen ernstige ongelukken gebeurd. Dus uh, dat viel allemaal uh, reuze mee. En uh, voor de andere veiligheid uh, die we nodig hadden voor de nachten om de hoel heel te houden, hebben we netjes bewaking gehad. Dus... Ja, want uh, vannacht was het natuurlijk oud en nieuw. Uh, is daar dan extra bewaking voor uh, geregeld of uh, hebben jullie er zelf ook gestaan? Nee we, nee, we hebben er zelf niet gestaan. We zijn er wel uh, eventjes geregeld Dus een van onze ijsmeesters dan langs geweest. Maar uh, we hebben uh, bewaking gestaan en uh, er is respectvol mee omgegaan en uh, ja, er is gewoon niks, uh, niks bijzonders gebeurd. Nou, allemaal heel veel mooie woorden hebben we ook uit het dorp gehoord over de ijsbaan. Ik ga ervan uit dat hij er gewoon terugkomt. Met dezelfde organisatie en hoe het eruit ziet. Ja. En uh, ik denk dat het alleen maar groter kan worden. Hè? Ja, ja, groter. Ja. <laughs> Groter, niet veel, want we hebben niet heel veel meer En nee, Niet de ijsbaan bedoel ik, maar het geheel eromheen. Want ik ja. heb ook al geruchten gehoord, Leo, en ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik zeg het gewoon, dat er uh, sprake van is dat er misschien nog wel een winterculinair kan komen. Nou, wie weet. Ik heb er niet van gehoord, maar uh, ik zou zeggen, iedereen die wat probeert te organiseren, ja, doe je best en maak er wat van. He? Doen wij ook. Dus, uh, dus heel veel volgend jaar rondom de mooie ijsbaan op het uh, Raadhuisplein, waar we als zandvoorters heel erg trots mogen op zijn. En ook op de organisatie wil ik erbij zeggen. Dankjewel. Nou, dat hebben we met een hele grote groep vrijwilligers gedaan hoor. Het uh, zijn ruim 40 mensen die daar uh, bezig zijn geweest. Uh, zowel uh, ijsverhuur als uh, kaartjesverkoop, uh, opruimen, uh, baan bijhouden, uh, ijsmeesters, uh, nou, vooral alles. Uh. Voor alles wat. En iedereen heeft zo'n steentje bijgedragen. Dus, uh... En vanaf maandag gaan we opruimen en zijn we ook ja. even bezig. En dan, uh, vanaf woensdag uh, denk ik dat je er niet veel meer van zal zien. Nee, dan gaan we afscheid nemen van de ijsbaan en dan hopen we hem snel weer terug te zien volgend jaar. Ja, Leo, goed. heel erg gefeliciteerd met het succes. Dankjewel. En uh, we Dankjewel. spreken elkaar snel. Ik zal het doorgeven aan alle andere vrijwilligers. En de volgende plaat die we gaan draaien ja, is voor al die vrijwilligers. Oké, okay, hartstikke goed. hartstikke goed hey, bedankt hè. Oké, okay, dankjewel. Tot ziens. Hoi. a black freak. En wat een plaat was dat in 2010. Ja. Nee, dat moet ik eerlijk zeggen dat dat ook wel uh, zeker was. Maar deze was niet voor al die uh, vrijwilligers hoor, van de ijsbaan. Want nee. ik ga geen fucking you tegen hun zeggen. Want ze hebben echt hun best gedaan. Ik zag gewoon niet dat jij deze plaat klaar had staan. Sorry. Maar de volgende drie platen, die zijn ook voor hun.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 Guess slew No one wants your opinion Ik denk dat je het wel aan de gaten had, hè. Drie platen achter elkaar, alle drie heten ze fuck you. En wat me opvalt was het jaar 2010. Was er toch een, uh, ja, waar fuck in zit, werd toch wel een beetje een hit. En er is een Nederlandse man en die heeft daar een liedje over geschreven. Luister even mee. En dat is Denny Panadero. Maar nooit had ik succes Van al mijn duizend singeltjes Verkocht ik er maar zes Geen liedjes over liefde meer Geen liedjes over pijn Nee, als je echt wilt scoren Moeten het twee woordjes zijn Ik heb het, Omdat er Fuck you is it Fuck you is it Fuck you is it Ik heb het, Omdat er Fuck you is it Fuck WK-hits, rock'n'roll Ik heb zelfs nog lopen rappen Niets was mij te dol Maar wil je hoog gaan komen In de hit parade Dan zijn het maar twee woordjes Ja, het is maar dat je het weet Ik heb een hit Omdat er Fuck you is it Fuck you is it Fuck you is it Ik heb een hit Omdat er Fuck you is it. Fuck liedjes gaat toch over fuck en over you. Ik hou van jou, ik blijf je trouw, dat is het toch net niet. Nu is alleen het wachten nog op fuck you van k Ik heb een hit, omdat er fuck you is hier. Fuck you is hier. fuck you is hier. Ik heb een hit, omdat er fuck is. Er... In Fuck you in ik, heb het, omdat er ik heb omdat is, ik, heb het En hij heeft, oh, nog gelijk nee? ook. hij heeft nog gelijk ook, hij heeft een hit omdat de Fuck You in de zit, Danny Panadero. En we gaan verder met, het, uh, Nieu ja, met ons nieuwe item, de, uh, ja. nieuwe want uh, muziek uit de provincie is een nieuw item van ons programma Entertainment for You. En uh, twaalf weken lang gaan we, ja, gaan we elke week een artiest uit een provincie behandelen. En we gaan natuurlijk niet uh, de allerbekendste doen, dus van vandaag beginnen we met de provincie Zeeland. Nee. Nou, wie gaan we natuurlijk niet doen? Bluff, bluff. Nee, we gaan een andere artiest doen. Danny Vera. Twaalf, uh, uh, even kijken. Deze week beginnen wij met Provincie Zeeland dus. Uh, wij gaan opkomende artiest draaien die in 2010 erg populair is geworden. Danny Vera werd bekend door het voetbalprogramma Football International. Maar is al langer bezig. Hij bracht in 2002 zijn eerste album uit, voor The Light In Your Eyes. Later volgden nog drie albums waar hij in 2009 zijn laatste album uitbracht. Genaamd Pink Flamingo. Uh, Danny Vera is tot, toch wel bekend uh, om zijn Amerikaanse muziekstijl. Dus hij komt uit de provincie Zeeland en wij gaan Danny Vera draaien. Ik heb één cd van hem kunnen bemachtigen. Dat is zijn eerste cd voor The Light in Your Eyes. En wij gaan Sick of It All draaien. the very last time today It's warm though it's hot for the summer Because I'm sick of it all Yes I'm sick of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 Zoveel energie. En aan voor iemand die me kent, zeg nou wie? Soms heb ik je toer, kunt er aan dat dier. Een vies gezicht, zal ik niet helaas genieten. Of kun je een eet, ik leef papier. Hij, ik vroeg maar Mitropool <tan> Orkest. De loem ik op een stro en weer nog een rand. De heren die beroemd zijn. Is je dat kan vaccinaan? Het is een kwestie van gedoe steek uit in dat heel Holland in de dat er Holland in Goedemiddag Henry! Ja, goedenavond ja, eigenlijk! Goedenavond eigenlijk, hè? He. Ja, Hé, hey, beste mooi. wensen he, als eerste! Ja jongen, jullie hebben de beste wensen! wensen. Ja, ja, de, de, de beste wensen, tijd, wensen Henry! He. De beste wensen allemaal jongens, we maken iets heel mooi van het jaar! Nog goede voornemens voor 2011? Eh, uh, ja, dat heb ik altijd, hè? En vertel! Uh, gewoon kijken of we een uh, album uh, kunnen maken in het jaar. Oké, okay. nou oh, leuk. Dat heb, heb ik me voorgenomen. Uh, ja goed, de single is er al, dus uh, wat dat betreft... zeker die ook is al uitgekomen, hè? Nou, laten we het hopen natuurlijk, hè? Ja. En dan oh. een, een beetje op een, een beetje mijn lijn gaan denken. <laughs> dat <heeft> iedereen, <laughs> iedereen heeft dat wel, hè? Exact, exact. Dat is ook goed, dat is goed dat je breed bewust bezig bent met, met je gezondheid. Hè? Ja, tuurlijk. Wij nou, mogen ook een paar kilo'tjes af, dus... Uh, Oké. Okay. Dat is ook even een goede, goede voornemen, zo gezegd. Hebben jullie? Uh, nou, ik heb niet echt een goede voornemen, jij, Roy? Ja, ik ga natuurlijk dit jaar trouwen. En mijn goede ja. voornemen is natuurlijk om, uh, om gewoon een heel groot feest neer te zetten, maar voor een betaalbare prijs. Ja, ja, dat willen we allemaal natuurlijk. Ja. <laughs> dus, uh, nou, dat zou lukken denk ik toch wel niet. Ja. ja, zeker weten. Ja, maar jij met je contacten zo, daar hebben ze te omstreken, dus dat moet kunnen. Dat moet zeker lukken. <laughs> Dus, uh, er zijn natuurlijk een aantal leuke dingen gebeurd de afgelopen weken en er zijn leuke dingen gebeurd natuurlijk ook iets minder leuke minder leuke dingen zoals ja, uh, ja het, de dood natuurlijk van Bobby Farrell yes en uh, wel natuurlijk een schok natuurlijk dat iemand die toch zoveel veel betekend heeft voor de voor de, uh, de popmuziek en al, al die jaren en nog steeds het optreden was maar, ook dat wel met een nieuwe bodiem maar uh, nou, ja, was wel weer een schok natuurlijk wat uh, ermee dat ging, hè? Ja, zonde. Hij is pas 61 jaar geworden. Ja, dat, dat, is, dat is inderdaad geen leeftijd, jongen. Ja. In, in deze tijd, vroeger op een gegeven moment, 100 jaar geleden, was 61 natuurlijk heel, heel, heel oud. Ja. Maar, <laughs> tegenwoordig is dat een gegeven moment heel normaal. De, ja, zeker. Dus het was natuurlijk uh, triest. Ja, goed, en we uh, hebben natuurlijk op een gegeven moment ook de, de, de lachwekkende dingen die, die natuurlijk gebeurd zijn. Zoals uh, de Kim Veenstra die uh, uit de bestand in Amsterdam werd gezet. Ja, ongelooflijk. Ja, ik weet niet precies wat er gebeurd is en het staat er ook niet bij wat er nou precies de aanleiding toe was. Maar ze was behoorlijk het geloof ik. Dus, uh, <laughs> ja. ja, en dan heb je nog een leuke nieuws trouwens: dat uh, ja, Roel van Vels is getrouwd, hè? Ja, dat, dat, dat, dat hoorde ik, ja. Ja, en hij is uh, met zijn tweede jaar en zijn wordt die uh, die stapte vannacht uh, direct aan de jaarwisseling uh, zijn ze getrouwd. Oké, okay, ja. In, uh, in België, in Altenbroek, een, een groot landgoed is dat, uh, dus. Nou, perfect toch, of niet? Hè? Ja, ja, hartstikke leuk voor die jongen. Ja, goed begonnen. Ja, zeker. Ja. En wat we, er, wat we straks over hadden, over afvallen. Hè? Nou, Jan Keizer heeft ook al het idee opgevat hè, om te gaan afvallen. Jan Keizer? Ja, ja. Oké. Okay. Vertel. Ja, het is, even te zelf denken, we gaan wat kilootjes afvallen, maar ja. Dan heb je op een gegeven moment, voor, dan heb je natuurlijk de paling, dat is al, uh, dan is, dan wordt het al moeilijk. En dan heb je daar natuurlijk ook nog de oliebollen gehad, de afgelopen Ech. tijd. Dus. Maar ja, de oliebollen zouden we de laatste doelstelling moeten laten staan, denk ik. En als ze een paar paling op z'n tijd moeten moet kunnen. Natuurlijk. Ja, natuurlijk, dat is ook nog wel gezond, hè? Ja. Fisch op tuurlijk. zijn tijd is altijd gezond. Dat dacht ik wel. Dus, eh. Uh, ja, dan heb ik natuurlijk een, een leuke anekdote, hoor ik. Dat uh, in, in Hoorn, daar hadden ze op een gegeven moment ook een freutevuur ontstoken, hè? Oké. Okay. En, eh, uh, de brandweer, er natuurlijk, op af, hè? Ja, tuurlijk. En we waren de mensen natuurlijk helemaal niet mee eens, hè? Dat het gebust ging worden. Dus, uh, wat, doe, wat doe je dan? Ja, je bekogelt de brandweer met oliebollen. Oh. Met oliebollen. <laughs> ik dacht, ja, ja. het wordt nu vuurwerk of zo, maar nee, oliebollen. Met, met oliebollen, ja dat is een reactie actie in ieder geval. <laughs> en er waren geen gronden gevallen. Ook al was de, de, de, de, de, ja, de sfeer was een beetje grimmig, zoals de politie omschreef. Ja. Ja, je gaat er hele de te vuur uh, uitbrussen, kom op hé. Hey. Ja. ja. <laughs> dus maar het is allemaal goed afgelopen in ieder geval. Dus, okay. dat er mee. Ja, en dan heb ik nog een uh, Christine Aguilera, die, die is bang in het donker. is bang in het donker? <laughs> Ja, ja, zo, zo. die snapt altijd met de lucht in de hand, s'nachts. <laughs> en uh, ja, veel mensen zeggen van ja, we vinden dat een stoere meid, Christina, ik wil leren. Maar ze is echt bevangen. Ik dacht, die zou wel een vriend hebben, of niet? Dat zou helemaal niet te zijn in het donker, hè? Ja, nou, ze, is, volgens mij is ze juist gescheiden. Ze heeft ze een kind gehad. Ja, ja, ja. ja maar ze ja, zijn nu ja. uit elkaar of zo, dus misschien, uh, ja... Misschien is ze daarvoor bang. Maar ik snap, het, ik snap het op zich ook wel, als, als artiest. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Goed, maar ik bedoel, dan zou je niet denken dat, dat iemand, uh, zeker Christine, die, dat die alleen s'nachts kon slapen. Ja, ja. ja dat is een jammer, hè. Dus, uh, ja, heren, er zijn nog, er zijn nog mogelijkheden in ieder geval dan, hè? Om een kind uit de leider te verlossen. Ja. goed. Ja, goed. En het laatste heb ik dan gehoord dat uh, Patricia Pay die uh, heeft het heel moeilijk met het feit dat, uh, Christen, dat die dochter van de Christine zo ver weg woont, hè? Ja. Dus uh, hebben daar hebben we wel even moeilijk mee. Maar ja, goed, ze, ze is in slot ook al uh, op leeftijd. En heb kinderen gaan op een gegeven moment eigen weg, hè, tegenwoordig. Ja, zeker. En dat geldt natuurlijk ook voor Patricia, dus uh, En eh... Uh, maar ja... Dus bij haar vader in, in Los Angeles gewoon, hè? Ja. ja, ik snap het wel. Ik denk dat elke, elke moeder en vader dat hebben als je, als je dochter ver weg gaat, weet je. Ja, natuurlijk, dat is logisch. Ja, dus uh, ja, als zij dat nou heeft... Ik weet niet of ze dat nou extra heeft dan anderen. Ja, maar ze gaan in ieder geval uh, Skype installeren op de computer en dan kunnen ze samen lekker met elkaar babbelen, toch? Oké, okay. ja, en dat kunnen ja, ze wel. Goed, nou, ik denk dat we volgende week uh, wel een en ander natuurlijk horen krijgen. En we zullen lezen over wat, uh, wat onze sterren allemaal meegemaakt hebben in het uh, de, de afgelopen, uh, afgelopen weekend. Ja. Dus uh, ja, we wachten dus even af dan, hè. Oké, okay. nou mooi. Dus we uh, hebben hier een beetje bijgepraat, geloof ik, hè. Ja, dat is wel aardig weer. Nou ja, we blijven het hele jaar blijven natuurlijk weer doorgaan met het Showbus nieuws, toch? Ja, uiteraard zeker wel. En dan, uh, nou, dan komt het wel goed, denk ik. Ik denk dat er weer een. Uh... Heb jij eigenlijk, uh, heb jij ideeën misschien van mensen die het helemaal gaan maken? Van mensen die het helemaal gaan maken. Ja, dus je. Ik ben momenteel ben ik met een project bezig. Ja. We hebben wel op een gegeven moment een rapper, we hebben een nummer gemaakt. Die ga, die ga ik ermee produceren. oké okay. Dus dan ben ik er ook mee bezig. Oh, oké. Okay. En jij denkt dat het, dat, wel, dat het wel wat gaat worden? Dat denk ik wel, ja. Oké, okay. nou, we wachten helemaal af. Ik ben benieuwd. Ja, als, als, ik, ik probeer er wel een beermontje te laten opsturen. Ja, nou, kan, dat wil ik wel. Ik, graag. Dan kunnen we die even draaien en dan uh, wachten we op de reacties. Leuk. Ja, zeker weten. Dus ik hou jullie, ik hou jullie helemaal te hoogte wat dat betreft. Oké, okay. nou, Henry, dankjewel. Ja, graag gedaan, jongens. En natuurlijk ook de luisteraars thuis. En uh, een heel goed nieuwjaar. En uh, dat iedereen op zijn gedachten en zijn wensen. En uh, alles wat er naar boven uitkomt. Eh? Oké, okay, dankjewel. Ja, jongens, is het mooie, Ja. Skunkinanti en hedernis. Feel en dit is alweer uh, Entertainment for You voor deze zaterdag 1 januari 2011. Tijd gaat snel weer, want uh, ja, nou ja, volgende week zijn we natuurlijk weer helemaal, uh, helemaal present hier bij ZFM. Ja, zeker weten. Dit was alweer de eerste uitzending van het jaar. Waar we zeker uh, trots uh, op uh, mogen zijn. Eén jaar entertainment view. Nou, we hopen er nog tien te maken. En nog veel meer, hopelijk natuurlijk. Of uh, wie weet is jullie dan wel een bekende DJ bij 3FM. <lacht> uh, want uh, hij heeft die mooie cursus gewonnen. En ik er niet. Yeah, oh. Jongen, jongen, jongen, jongen. Maar ja, dat maakt allemaal niet uit. Dit was alweer de eerste aflevering van het jaar. We hebben hem weer met plezier mogen maken. En uh, we, hopen, we hopen dat u volgende week natuurlijk weer luister naar Entertainment for You. En volgende week zijn we er weer. En dan moet je niet je kleren gaan uitdoen. Niet je kleren... Nee, nee jij jo, ook Nee, hey, Joe, oh, hey, stop hoor. Hey. Hey, tot oh. volgende week. Uh...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 Volgens de organisatoren, waaronder natuurmonumenten, staatsbosbeheer en milieudefensie, wordt er 40% gekort. Dat leidt tot de verdwijning van planten en diersoorten en een verminderde toegankelijkheid van natuurgebieden, zeggen ze. De Britse minister van Volkshuisvesting gaat proberen de sloop te voorkomen van het geboortehuis van Ringo Starr. Het pand waar de ex beetle is geboren en de eerste drie maanden van zijn leven heeft gewoond.